10 uur, Femke Wolthuis met het NRS-journaal. Actie voor de John Lanting van de protestgroep Schokkend Groningen... is weer vrijgelaten. Lanting werd eerder op de dag opgepakt... toen hij in het Zand een installatie van de Nederlandse aardoliemaatschappij betrad. Hij voert actie omdat hij vindt dat de Nederlandse overheid te weinig doet... om de bewoners te compenseren voor de toegenomen aardbevingen in het gebied. De politie heeft procesverbaal opgemaakt tegen Lanting... en hem na verhoor weer vrijgelaten... De afspraken tussen Iran en het Westen over de omstreden Iraanse kernprogramma treden op 20 januari in werking. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Ashton bekendgemaakt. Iran zal de verrijking van uranium aan banden leggen en internationale inspecties van de kerncentrales toestaan. In ruil zullen de westerse sancties verlicht worden. President Obama liet vandaag weten blij te zijn met de startdatum van 20 januari. Chemische wapens uit Syrië worden in een Italiaanse haven overgeladen op een ander schip. De Italiaanse regering zal daar toestemming voor geven. Dat zegt een regeringsbron tegen het Britse persbureau Reuters. Veel Italianen zijn tegen die toestemming omdat ze bang zijn dat er iets misgaat. Het is de bedoeling dat de stoffen worden overgeladen op een Amerikaans schip. Dat zal ze vervolgens op zee vernietigen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn op tal van plaatsen barricades opgeworpen door demonstranten van de oppositie. Thaise media melden dat de miljoenenstad waarschijnlijk helemaal plat zal worden gelegd door de betogers. De barricades zijn opgeworpen op belangrijke doorgaande wegen in de hoofdstad. En verder zijn ingangen van busstations en andere openbaar vervoergebouwen geblokkeerd. De betogers willen dat premier Shinawatra aftreedt. Haar broer, de afgezette premier Taksim, zou nog steeds via zijn zuster aan de touwtjes trekken. Het weer, steeds meer bewolking, vannacht een beetje regen of motregen. Morgen af en toe zon, maar ook een bui. En dan waait het stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Vanavond in Karo Brandpunt. De eerste liquidatie van het nieuwe jaar in Amsterdam-Nieuw-West. De kraamkamer van Zware Jongens. En de jacht op de laatste Naties is het tijd om deze hoogbejaarde oorlogsmisdadigers met rust te laten. Dat en meer in Karo Brandpunt, vanavond om vijf over half elf op Nederland 2. Langs de lijnen met Jeroen stophorst. Goedenavond, het was de dag dat langebaanschaatsers Jan Blokhuis en Irene Buust Europees kampioen allround werden. En uh, een heel goed toernooi, vier hele goede afstanden. Dus een, uh, een titel die zeer welkom is uh, op weg naar Sochi. De dag ook waarop Lars van der Haar zijn nationale titel... bij het veldrijden prolongeerde. En Marianne Vos dat ook deed bij de vrouwen na haar winst gisteren... nog in de Egmond-Pier-Egmond-Race. Ja, heel divers. Heel veel zand. Gisteren natuurlijk op het strand en, uh, en hier ook. Dus uh, een mooi weekend geweest. En de dag voorafgaand aan de Australian Open... waar veel oud-toppers de coaches worden van de huidige spelers. Zo is Boris Becker de coach nu van de titelverdeling... Voor Djokovic. Ik ben heel blij Boris aan boord Ik ben dat er En actief als coach. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, Jan Blokhuizen en Irene Wust pakten dit weekend dus de titels bij het EK Allround in Hamar. Wust deed dat zeer overtuigend door drie van de vier afstanden te winnen. Alleen op haar mindere, iets mindere vijf kilometer moest ze de winst aan Sablikova laten. Uh, Jan Blokhuizen moest in de, op de 10 kilometer Koen Verweij nog van zich afschudden. En dat lukte en zorgde voor een heel blije Jan Blokhuizen. Ah, zeker echt uh, super, uh, super gaaf om. Uh... Ja, voor de eerste keer in mijn carrière een, een grote titel te winnen. Dus uh, heel erg blij mee. Ja, je bent drie keer tweede op het uh, EK, nu die eerste plek. Ja, wat was het voor strijd tegen wij op de 10 kilometer? Dat was een, een spektakelstuk. Ja, het was nog wel een mooie strijd. Uh, goed, met Jan Verveen, gewoon uh, met mijn coach en, uh, en uh, tactiek uh, bedacht. En uh, nou, dat werkt daar gewoon heel goed. En, uh... Wat was die tactiek? Nou, de, um, rond 12, 15 rondes zeg maar, uh, uh, de aanval plaatsen en uh, Koenkok begon al wat eerder te versnellen. Dus ik dacht ik nu moet ik ook aan, laat het niet aanhaken en uh, ja, toen kon ik gewoon heel mooi zeg maar, het, uh, ja, mijn, mijn voorsprong zeg maar, uitbouwen en uh, naar het eind toe uh, had ik uh, bijna 7 seconden. En toen wist ik dat ik hem uh, ja, naar huis kon rijden, zeg maar. Ja, je had verwacht dat wij zo in het eerste deel van die 10 kilometer achter jou zou hangen, van jou zou proberen profiteren te profiteren, dat gebeurde ook, en dan rond 5600 meter plaatste die je aan die aanval. Ja, ja klopt. Ja, ik... Kijk, uh, Koen uh, redde zomaar zijn eerste 10 van het jaar, dus uh, ik wist wel dat hij natuurlijk uh, achter mij aan zou proberen te gaan en uh, dat moet natuurlijk ook als je, als je eerst staat, maar uh, ja, ik wist wel dat, dat ik gewoon meer vertrouwen heb in deze afstand dan hij, dus uh, ja, ik kom ik wat eerder aan mijn aanval plaats, zeg maar. Maar toch, 5-12, 5 seconden en 12 honderdsten was het verschil. Het wordt uiteindelijk 6 seconden en 23 honderdsten. Hij versnelde ook nog in de slotfase. Ja, nee, klopt. Uh, ik, uh, hij pestte nog wel een dertig 8 volgens mij uit. Dus dat uh, ja, is wel, uh, wel respect voor hem. Maar uh, ja, ik wist dat ik gewoon uh, dat ik genoeg had. Dus ik kon hem, uh, ja, ik zal niet zeggen helemaal op safe, maar uh, ik hoef hem niet, uh, niet uh, helemaal snot voor ogen te rijden. Hoe geconcentreerd, je, je kwam heel geconcentreerd over vandaag tussen de afstanden. Uh, was dat ook zo? Hoe gedecideerd was jij? Nee, uh... Weet je, ik, ik zit gewoon in een lekkere flow uh, uh, vanaf, uh, vanaf World Cup in Berlijn eigenlijk en ik merk gewoon dat uit uh, iedere wedstrijd zeg maar lekkerder gaat en uh, dat ik daar gewoon uh, scherper aan de start sta en dat, uh, dat was ook al dit weekend. Uh, hoewel ik de 500 meter gewoon uh, ja, niet echt lekker begon met een paar missers en uh, daar verliezen wat altijd. Dus, dat heeft het tenor nog spannend gemaakt. Ja, voor mij. Dat, dat neem je inderdaad wel mee uh, naar die afstanden toe en uh, maar goed uh, hele goede vijf en een hele goede tien, denk ik. Dus, uh... Ja, iedereen Wust, enorm gefeliciteerd met deze, deze titel, weer een Europese titel erbij. Uh, als je met je plakboek zou stoppen, wat voor woord zou je erbij schrijven dan, wat voor ondertitel? Een, uh, een heel goed toernooi, vier hele goede afstanden, dus een, uh, een titel die zeer welkom is op weg naar Sochi. Als dus de laatste vijf kilometer kijken, hoe ging jij daarin? Wat was jouw bedoeling in die vijf kilometer? Wilde jij ook deze afstand winnen? Nou, nou ik wil ik gewoon technisch goed rijden. En, uh, de eerste rondjes liepen wel makkelijk, uh, reed ik technisch uh, beter dan op drie kilometer. En uh, ja, weet je, ik ben niet voluit gegaan, want dat hoef je ook niet. Of niet. Dus, um ja, in, uh, algemeen, uh, en, uh, het was een goede solide 5 kilometer, het was geen toprace, maar die uh, bewaar ik uh, dan maar voor Sochi. Ja, ja. Is het ook om, omdat je zo'n marge hebt, dat je dan dus ook niet tot de uiterst hoeft te gaan en jezelf niet wil uh, over de kling wil jagen zo vlak voor te spelen? Ja, je moet wel een beetje verstandig blijven en ik denk dat het, uh, ja, als het niet nodig is om jezelf helemaal leeg te rijden op zo'n 5 kilometer, ja, waarom zou je dat dan doen? En dan uh, doe je het daar stel van zo'n weekend alleen maar langer en uh, ja, ik wil gewoon straks in geval heel goed trainingsblok draaien en, uh, ...goed trainen op weg naar Sochi en geen onnodige risico's nemen. Ja, je ging naar het toernooi toe, je had het over een tussendoortje. Uh, ja, het is nou eenmaal niet zo'n belangrijk toernooi, omdat het een Olympisch jaar is. Maar ja, achteraf is het toch wel een erg lekker tussendoortje geworden, kan ik me zo voorstellen. Ja, tuurlijk. Het is, uh, het is uh, sowieso een Europese titel. is altijd heel erg fijn en heel erg leuk. En, ja, als je dan, uh, er zijn gewoon hele goede trainingsprikkels, gewoon een allround toernooi... En, ja, als het dan zo gaat, dan krijg je er ook heel veel zelfvertrouwen uit. En zijn, uh, je wordt gewoon even weer met de neus op de feiten van dingen die heel goed gaan. Uh, dingen die wat beter kunnen. En uh, ja, dat kan ik dan weer meenemen in de training en uh, straks in zo. Ik denk ook even aan het uh, punten totaal. Dat is hoger dan hier in de afgelopen kampioenschappen uh, gehaald is. Dat, dat zegt dan toch ook wel wat? Ja, zeker. Dat zegt... Wat, wat zegt het eigenlijk? Dat jij beter in vorm bent dan ooit? Ja, misschien wel. Het zegt dat ik inderdaad heel erg goed in vorm ben. En uh, dat ik me goed voel. En... Ja, dat na zo'n uh, spannend uh, OKT, wat ook best wel slopend was. Dus uh, ja, ik, uh, ik krijg hier heel veel vertrouwen van en ik ga zeker met een heel lekker gevoel naar Sochi. Ja, en daartussendoor ga je nog naar Insel, zei je. Hoe ziet jouw ja, jou weg naar Sochi er nu uit? Uh, ik vertrek uh, woensdag met de ploeg naar Insel en daar zal ik een dag of uh, 10, 12 verblijden, verblijven. En dan uh, ben ik een kleine week thuis en dan vertrek ik 2 februari naar Sochi. Op naar Sochi met goud om je nek. Zeker. Gefeliciteerd, iedereen wist. Dank Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Ja, uit de film Back to the Future. Jui Lewis, The Power of Love. Nummer 5. De break is daar voor Novak Djokovic. Weer deelt hij een mentale tik uit. Dan ligt de titel dus voor het grijpen voor Novak Djokovic. Ja, daar is de derde titel op rij. Voor Novak Djokovic. En de ontlading is groot bij de Serviërs. In 4 sets verslaat hij Andy Murray. Opnieuw is hij de beste Down-Under. Dit is zijn toernooi geworden. Wat een joy! Het is een incredible gevoel winning deze trofee te winnen. Het is definitely mijn favoriete Grand Slam, mijn meest succesvolle Grand Slam. Ik love van deze sport. Ja, nog iets minder dan twee uur en dan begint het. Het eerste Grand Slam toernooi van het jaar. Heb ik het over tennis natuurlijk. Het is altijd weer een moment waar naartoe wordt geleefd. Door spelers en fans en door Marcella Mesker. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Marcella, er is hier iets bijzonders aan de hand. Uh, dat heeft te maken met de coaches, want uh, de jaren tachtig steken de kop op. Hè? Net zoals die plaatnet van Julia Louis in het nieuws. Ja, dat klopt. Het is uh, uh, ja, een beetje gekkigheid. Want uh, we zagen natuurlijk de afgelopen uh, anderhalf jaar... zagen we Ivan Lendel als grote tennislegende... Uh, voor het eerst als coach uh, fungeren bij een Andy Murray. En wat een succes hebben die twee gehad hè, met het winnen van uh, Murray... Uh, op Wimbledon na 76 jaar uh, dat eigenlijk een Brit het mm -hmm. weer eens won... En dus ja, kun je zeggen, als één schaap over de Dam is... ineens zien we Becker bij Djokovic. We zien Edberg bij Federer. We zien Goran Ivanizwic, de big lefty server... bij uh, Silic, zijn landgenoot. Nou ja, dat zijn natuurlijk namen waar ja. je u tegen zegt. En um, uh, het maakt er voor ons, voor de media... maakt het er natuurlijk wel heel erg leuk op. Want ja, daar wordt er natuurlijk veel over gepraat. En ook al die oude legenden zullen worden geïnterviewd. En we ja. zijn natuurlijk reuze benieuwd wat ze gaan presteren... Met die lui. Ja, het zijn wel een beetje copycats, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar um, ja, Djokovic uh, en, en Federer, die denkt van, goh, die Lendl heeft het goed gedaan bij Murray. Uh, misschien moeten wij toch ook daar maar eens aan gaan denken. En um, ja, dat is natuurlijk nog niet zo gek. Want uh, zoals Boris Becker in Melbourne zei. Um, ja, ik heb in die situatie gestaan. Ik heb die momenten uh, meegemaakt op het centenkort. Uh, waarbij de winst voor het grijpen li uh, ligt. En, en dat je het dan net niet haalt. Of net wel. Die druk waar je ja. dan mee om moet gaan. Um, ja, die hebben zij meegemaakt. En, en, en dat is wel een, een heel uh, grote toevoeging. Ja. waarde voor die toppers. Maar uh, voetbaltrainer Ko Adriaanse zei ooit... een goed paard is nog geen goede ruiter. Hè? Je weet niet of het ook wel goede coaches zijn natuurlijk. Ze hebben wat dat betreft nog weinig laten zien. Ja, dat klopt. Het is dus ook wel een risico. Want ja. um, je kunt ook zeggen dat die tennislegendes... Uh, best wel veel te verliezen hebben. Misschien ook dat ze het daarom de afgelopen 20, 25 jaar niet gedaan hebben... Um, ze zijn iconen. Hè? Dus waarom zouden ze ja, hun, hun reputatie verspelen? Doordat ja, iemand die op het centenkort staat dan verliest, waar ze eigenlijk niet zo gek veel invloed op hebben. Dus ze hebben best wat te verliezen. Aan de andere kant. Um ja, iemand als een Boris Becker. Ik was best wel verrast dat hij nu Djokovic gaat coachen. Want ja, Boris Becker is toch wel een hele aparte personality. Hè? Met een enorm groot ego. Staat graag uh, voorop bij de BBC uh, als analist. Hij heeft altijd uh, wel wat te vertellen. Hij vindt zichzelf geweldig. en ja, dan moet je toch bij een Novak Djokovic, een van de grote favorieten... moet je jezelf kunnen wegcijferen. En dan vraag ik me af of iemand als Boris Becker dat kan. Maar goed, de tijd zal het, zal het wijzen of dat succesvol kan zijn. Ja. Je kan ook wel vragen, kijk, dat die spelers die coaches vragen... dat snap ik dan, uh, dat kan ik begrijpen. Hè. Met name door Lendl, die het zo goed heeft gedaan met Murray... Ah, het is inderdaad ook gewoon een risico, wat je zegt, voor die coaches. Um, hebben zij opleidingen gevolgd? Doen ze dit zuiver op routine, denk je? Of, of zijn er toch coaches bij, bijvoorbeeld een Edberg, die dan he, dieper gaan? Nee, kijk, opleiding. Dit, als, je, als je meervoudig Grand Slam kampioen bent... Dan, dan, dan heb je die opleiding helemaal niet nodig. Het gaat gewoon puur nee. om de ervaring... Uh, van wat zij zelf meegemaakt hebben. En het is, het is eigenlijk de kunst van het niet te veel willen zeggen, denk ik, in hun geval. Want al die lui Djokovic, uh, Federer, uh, Murray, Cilic, uh, die kunnen gewoon goed tennissen. Dat hoef je ze echt niet meer te, te leren. Maar ook die toppers hebben uh, op sommige momenten onzekerheid. Die, twi die hebben twijfel. Ja, en dan kan net dat ene zinnetje, uitgesproken door een bekker, ja. uh, door een Edberg... Dat kan dan net even de juiste snaar raken. En eh, als zij het zeggen, klinkt het toch heel anders dan als ja, iemand anders het zegt die geen Grand Slam-toernooi heeft gewonnen. Dus dat is het grote verschil. Nou, we gaan ze in de gaten houden. Wie we ook in de gaten gaan houden, zijn natuurlijk de Nederlanders. Wat kunnen we van de Nederlandse deelnemers in Melbourne verwachten? Nou ja, we hebben er vier, drie mannen en uh, één vrouw. Uh, Hazen, Seisling, Huta Galoen en Kiki Bertens. Um, Twee van de vier hebben eigenlijk best een redelijke loting. Hazen en eh, Zeisling. Hazen speelt eh, tegen Donald Jong onberekenbare jonge Amerikaan, linkshandig. Dat is natuurlijk altijd wel lastig. Hij heeft een goede service. Uh, je zou hem een beetje de Timo de Bakker van het Amerikaanse tennis kunnen noemen. Hij hm. was een enorm groot talent. En heeft dat talent eigenlijk nooit uh, waargemaakt. Uh, op en neer gegaan op die ranking. Nou, hij staat nu 91. Dus op papier zou Hazen dat moeten ze, uh, winnen. Maar goed, nogmaals, hij is onberekenbaar, je weet het niet. Maar... Een goede loting kun je zeggen. Datzelfde geldt misschien nog wel meer voor Igor Seisling... die tegen een wildcard speelt. Een hele jonge Australiër, 17 jaar. Uh, Tanassasi is. nou dan weet je al dat dat uh, een, een immigrantenfamilie is... ergens uh, net zoiets als de Pousses destijds. Een beetje Griekse achtergrond. Het schijnt een goede speler te zijn met een big game en een goede service. Maar goed, onervaren wildcard, 17 jaar, dat moet te doen zijn voor Zeisling. Uh, Houta Galun, onze nummer 100 van de wereld. Wat oudere speler, speelt nu voor het eerst mee in het hoofdtoernooi... Um, het speelt tegen Jeremy Jardy. Die staat bij de top 30. Is dus geplaatst. Stond vorig jaar in de mm. kwartfinale. Dus dat is een pittige tegenstander. Uh, maar goed, ook een Jardy kan, uh, kan een slechte dag hebben. Uh, een jongen die best ook wel wisselvallig kan spelen. Maar hele gevaarlijke wapens heeft. Uh, grote service. Hele gevaarlijke voorhand. Dus uh, ja, alles maar naar de backhand, zou ik zeggen. Dus dat, dat wordt, wordt zwaar. Hetzelfde geldt voor Kiki Bertens. Die treft uh, de als 14e geplaatste Anna Ivanovic voormalig nummer één van de wereld. Dus dat is wel heel pittig. Ja. Vooral ook omdat Ivanovic net het uh, toernooi van Oakland heeft gewonnen. Dus ook nog eens lekker in de vel zit. Vijf wedstrijden gewonnen. Dus dat wordt pittig voor uh, Kiki Bertens. Ja, en uh, als we kijken naar de titelpretendenten... ja, dat zijn the usual suspects, hè? Tot slot. Ja, Nadal en Djokovic. Ik denk dat het tussen ja. die twee gaat bij de mannen en bij de vrouwen. Williams, uh, Azarenka. Nou, en neem daar nog een beetje Sharapova en Lee in mee. Het, het zijn toch de grote namen van, van wie we het uh, ook dit toernooi... denk ik, weer moeten gaan zien. We gaan het zien. Marcella, dankjewel. Marcella Mesker, door met de top 5 met nummer. Nummer 4. Op en af. Het is een zwaar parcours, maar het is mooi weer in Drenthe. Zes keer de sterkste van de wereld, drie keer de sterkste van Nederland. Vos in de regenboogtrui. En Van der Haar ontketend. Dit stuk is het draaien en keren en kan Vos haar macht goed kwijt op de pedalen. Hier is het zand zo zwaar, je kunt hier niet fietsen. Van der Haar duldt geen tegenstand. De rood-wit-blauwe trui is van hem. Gisteren won ze even een strandrace in Egmond. Vandaag wint ze superieur het Nederlands kampioenschap. Ja, ze waren torenhoofdfavoriet. maar moesten het nog wel even doen natuurlijk. Nederlands kampioen veldrijden worden. Voor Marianne Vos werd het de vierde nationale titel. Lars van der Haar heeft er nu twee op zijn pammeren staan. Op nationaal niveau is de concurrentie ver te zoeken. Een bijdrage van Corné Hendricks. Jawel! Daar is ze. Een kenner hoef je niet te zijn om te voorspellen dat... ...de nieuwe Nederlandse kampioen heet Marianne. Inderdaad, Marianne Vos Nederlandse kampioen wordt bij de vrouwen. Maar Het is ook niet vanzelfsprekend dat je zomaar wint. En dat, is, ja, dat probeer je dan wel eens uit te leggen. Maar aan de andere kant, ja, het is gewoon ook wel een eer. Want het is uh, op basis van uh, resultaten in het verleden dat mensen die conclusie trekken dat het uh, wel zo zou zijn. Dus ja, dan betekent dat je toch iets goed doet. En daar het teken van vertrek, oftewel het pistoolschot. En zo heb je ook geen glazen bol nodig om zo kort voor de start bij de mannen vast een winnaar aan te wijzen. Hij is van wereldklasse, hè. Maar nou, hij moet nog wel groeien, denk ik. De zwaardere parcoursen. Is dat niet een beetje saai ook bij zo'n Nederlands kampioenschap? Dat je eigenlijk ook al kon invullen, goh, Lars van Haar, die wint toch wel? Nou, als je echt een liefhebber bent, dan maakt het niet uit. Hè, als je naar een renner kijkt of je nou tiende of zevende of vijftiende wordt, hè. Het gaat er natuurlijk over de sport. En een peloton in een veldrit, dat bestaat niet. Het is uh, te gauw verschillen, hè. Zit er nog wel wat... Aan te komen, iets moois achter Lars van der Haar. Een goede concurrent. Nou, een betere Mathieu van der Poel. <laughs> ja, het is allemaal heel simpel. <laughs> ja. nou, bij, de, bij de belofte rijdt nu uh, Mathieu van der Poel. Ja, dat wordt... Kampioen geworden weer. Ja, precies, uiteraard. He, hele goede zoon van Adri natuurlijk. Uh, als hij niet gaat kiezen voor de weg, dan wordt, wordt, dan wordt hij een hele grote. Hij kan nu al mee met de pros, laatst met uh, Niels Albers kan hij bijhouden. Ik vind hem zelfs beter dan van der Haar bedoel mensen. Nu al, Misschien gewaagde, ja, gewaagde uitspraak, maar ja, ja kunnen hem beter. Natuurlijk, Lars van der Haar, de grote favoriet. Euro. Maar van al in een uitstekende conditie. Dan gaan we het, de persoon in kwestie ja. gewoon maar vragen. Want terwijl de mannen Kom, onderweg zijn met Lars van der de Haar natuurlijk de de de de de op de kop... kop de staat Mathieu van der Poel, winnaar van eerder vandaag bij de belofte, te kijken. Ja, ze smeken je bijna. Doe mee met de elite, want jij kan hem hebben. Ja, dat had ik wel kunnen doen op zich, maar... Ik denk dat het uh, voor mij leuker is om, om die trui te pakken bij de belofte dan gewoon uh, een dichte uitslag te rijden bij de profs. Maar, uh, zij zeggen ook, Mathieu van der Poel is zo'n beetje de enige die last van de haak kan verslaan. Vind <laughs> jij dat ook? Um, ja, je begint te lachen. Ja, dat is wel leuk om te horen natuurlijk. Uh, misschien hebben ze gelijk, misschien ook niet. Dat kan ik niet zeggen, want we hebben nog nooit een elkaar gereden. Maar ik had het misschien wel uh, graag willen zien. Ja. Weet jij nu al uh, hoe jouw toekomst eruit zien. De komende jaren met name wordt het veld, wordt het weg. Wat ga je doen? Um, ik heb uh, een contract getekend bij, bij mijn ploeg BKCP nou. Voor vier jaar in het veld echt focus. En daarna kan ik nog alle kanten op. Maar we rijden met de ploeg ook een heel mooi wegprogramma. Dus dat ben ik ook zeker nog te zien. Maar beloof je de supporters hier wel dat jij de komende jaren het last van de hajo moeilijk gaat maken? <laughs> um, ja, dat beloof ik. ja Ik ga dat toch zeker proberen. En ik zal zeker ook in het veld blijven tot het uh, einde contract. En misschien wel oh, ja. langer. Riek in Drenthe. Daar komen de mannen weer die zandafgraving in. Het zand staat tot ver over de velg. Lars van der Aar heeft nu 25, 26 seconden precies op Corné van Kessel. En een stuk daarachter weer Thijs van Ameron. Jeroen Kos, onze eigen commentator. Ja, iedereen hoopt, Mathieu van der Poel. Ga mee met de elite en ga vooral heel veel veld rijden en niet op de weg. Nou, ze hebben een zorgvuldige planning gemaakt. Dat kun je wel aan vader Adrie overlaten. Eerst even bij de junioren. Ja, alles wat hij deed veranderen in goud. Hij won alles. Hij, hij heeft één winterlang alle wedstrijden gewonnen. Ieder weekend. Nooit tweede, nooit derde. Altijd winnen, winnen, winnen. Uh, zijn eerste jaar nu, ook de wereldkampioenschappen trouwens. Zijn eerste jaar nu bij de Beloftes. Groot uh, favoriet. Uh, ook weer voor de wereldtitel. Hij heeft wel al gezegd, net... Ja, dit NK bij de beloftes is voor mij geen uitdaging meer. Volgend jaar rijd Kijk bij de proef. Voor de nieuwe Nederlandse kampioen, de man die zijn titel prolongeert, hier is Lars van der Haar. Men vult altijd die uitslag al in, hè? voorafgaand Lars van der Haar, Nederlands kampioen, eh, klaar. Eh, zo makkelijk is het niet, denk ik, hè, voor jou? Nee, zeker niet. Ik moet er alles aan doen om, eh, om die titel binnen te halen. En het wordt zeker niet makkelijk gemaakt. Hè? Kijk, het is mooi dat ik aan het einde het nog naar 50 seconden kan brengen. Dus dat het blijkt dat ik toch nog wel echt de beste was. Maar eh, ik heb er in het begin ook hard voor moeten werken. Dan naar die nummer 2 van vandaag, Corné van Kessel. Net zo oud als Lars van der Haar, 22 jaar, maar gewoon iets minder sterk. Het verschil is nog te groot. Uh, dat is moeilijk te zeggen. Lars, ja in, in, ja, in de wereldbekers is het, het verschil het meest eigenlijk het grootste te zien. Ik heb wel wedstrijden dat ik, dat ik voor Lars zit, maar dan, dan heeft Laars een minder een dag en ik een hele goede dag. En dat zou vandaag ook moeten zijn om ervoor te kunnen zijn. En dat was het niet. Veldhoven, daar waar volgend jaar het Nederlands kampioenschap wordt georganiseerd... Verwacht jij dat jij de komende jaren het Nederlandse veldrijden gaat domineren? Nee, dat weet ik niet. Dat, is, dat zal de jaren leren. Mathieu die komt er nog aan. En ik zie Van Kessel ook wel erg sterk verbeteren. Dus uh, ik denk dat we misschien een mooi blok kunnen gaan vormen. Tot slot, Mathieu noem je, Mathieu van der Poel. Ontzettend jong, jonger dan jij. Ben je daar ergens ook een beetje bang voor? Van, joh, die komt eraan? Nee, totaal niet. Die jongen is al zo goed op deze leeftijd. Uh, zijn groeimarge zal iets minder zijn, maar ik denk dat hij zeker nog door kan groeien. En, uh, ja, het is alleen maar mooi dat, dat, uh, dat hij dat doet. Ik heb het zelf ook gedaan, alleen twee jaar later dan. Ja. Maar uh, ja, hij, hij is gewoon heel goed bezig, dus dat is mooi. Ook leuk, en extra concurrent. Precies, het is alleen maar goed voor, uh, voor je eigen uh, ja, training. Ontzettend veel genoegen, een fantastisch weekend hier beleefd. En graag tot de volgende keer. En dan was het Langs de Lijn, met Jeroen Stomphorst. and sit down Daylight is fading, well traders are trading, well, players are playing and lovers are dating, the waitress is waiting. Boy, Waitress, die liet het een en ander vallen. We gaan door met onze top 5 op 5. De start van de Australian Open over een kleine twee uur... op vierde Nederlandse kampioenschappen veldrijden. En nu dus nummer 3. Edwin van Kalkeren is al zeker van de spelen in de viermansbob. In het ruiderige Winterberg probeert hij voor het oog... van honderden meegereisde fans ook de tweemansbob te kwalificeren. Hij mag dat doen met de beste remmer van Nederland, Sibren Jansma. Dat is een klein scheurtje. En dus dat was wel even schrikken gisteren. Dus afwachten, je kan er een half jaar last van hebben en dan, uh, dan heb je, had ik een echt een, een groot probleem gehad. Uh, mijn linkerschouder is bij de eerste val uit de kom gegaan. Het is natuurlijk ook uh, sportendroom te komen om naar de Olympische Spelen te gaan. En, uh, natuurlijk 17 jaar is dat al vroeg, dus dat uh, vind het wel, ik vind het wel leuk, ja. Nog 26 dagen, dan beginnen een sortie de winterspelen. De laatste tickets worden verdeeld en sommige sporters gaan zich ongetwijfeld wat zorgen maken als ze iets onder de leden hebben. Ja, het komt steeds dichterbij. De veiligheid uh, reden te meer om weer eens even te bellen met chef de mission Maurits Hendricks. Uh, want die maakt ongetwijfeld ook overuren als het gaat om het sportieve aspect. Uh, Maurits, goedenavond. Goedenavond. Ben je veel onderweg geweest de laatste dagen? Nou, valt nog wel mee. Ik heb, uh, uh, dit weekend heb ik Snowboard World Cup uh, bezocht in uh, Bad Castijn in Oostenrijk. En dat is eigenlijk mijn, uh, mijn laatste trip uh, op bezoek bij, uh, bij de sporters van de laatste vier jaar. En dan is het echt richting Sochi. Kunnen we meteen even op inhaken, uh, het, het snowboarden. Want dat was een uh, positieve verrassing, Michelle Dekker. Ja, die heeft natuurlijk een, een heel goed seizoen uh, doorgemaakt. Uh, een meisje van 17 wat uh, vorig jaar nog in het Europese circuit uh, zat en eigenlijk nog niet eens uh, World Cups uh, reed. Die daar uh, dit jaar naartoe is gegroeid, uh, eigenlijk heel snel. En daar dan ook uh, bovendien de, de kwalificatieprestatie NOCNSF heeft geleverd. Dus dat ja. is natuurlijk een, een hele snelle ontwikkeling van Michelle. Ja, wat mogen we van haar verwachten? Nou ja, goed, we moeten eerst even kijken of ze daadwerkelijk kan gaan. Zij heeft voldaan aan de eis van NOCNSF. nsf uh, Dus wat ons betreft is ze geplaatst. Ja. Echter, Nederland moet daarvoor wel voldoende quota plaatsen, noemen ze dat. Uh, dus dat zijn de, de startrechten die je van de Internationale Skifederatie krijgt. We hebben er op dit moment één. En afhankelijk van de resultaten van dit weekend en ook uh, volgende week de World Cup in Rochla... Uh, ...hopen we dat dat twee startplekken worden... ...en dan uh, kan Michelle gaan. Ja, goed. Dan uh, moet ze gewoon doorgaan waar ze dit seizoen mee bezig is geweest. Uh, uh, uh, rustig op, uh, op het snelste en hardste manier naar beneden gaan... ...en kijken hoe ver ze komt. <lacht> Nicoline Sauerbreij, uh, al voor de vierde keer gaat ze naar de spelen... ...en ja, zij beleeft eigenlijk tot nu toe een uh, ja, dramatisch seizoen. Ja, haar seizoen startte eigenlijk heel erg goed. Ze kwam erg goed uit de zomer, uh, was topfit, voelde zich goed... ...had uh, alle materiaaltesten gedaan... ...heeft toen wat last gekregen van de rug. Nou, dat lijkt even uh, of dat een, uh, een kleine kink in de kabel is geweest. Dus ze mm -hmm. is nu hard aan het werk om uh, te zorgen dat ze de gevoel weer terugkrijgt. En ja, bij, bij Nicoline is ook wel uh, een type sportster dat als ze dat heeft dan kan ze ook maar in één keer weer uh, vooraan meedoen. Dus uh, daar, daar wordt hard aan gewerkt. Ze zijn nu op weg naar, uh, naar Rochla, waar ze gaan trainen de hele week. En uh, we hopen natuurlijk allemaal dat, uh, dat uh, Nicolien dat gevoel snel terugvindt. Ja. Ze is natuurlijk zeer ervaren, maar nog geen enkele finale ronde bereikt. Uh, dat maakt haar geen zorgen? Nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk, als je dat vergelijkt met het traject naar Vancouver, zit ja. daar natuurlijk een verschil in. Uh, daar uh, scoorden ze regelmatig uh, World Cup podium... Nou, dat, uh, dat is natuurlijk de, de voorbereiding die je het liefste ziet bij topsporters. Aan de andere kant uh, zijn er ook sporters die, die dat snel kunnen. Nou, de ervaring van Nicolien uh, en het feit dat zij een, een snowboardster is... die eigenlijk ook op alle type uh, sneeuw wel uit de voeten kan... Uh, ja, die, die houdt uh, houd ons uh, positief gestemd uh, voor Nicolien. Oké, okay. ander zorgenkindje uh, wellicht. Sibren Jansma, uh, een, de sterkste remmer zo'n beetje uit de Bob, uh, ploeg. blessure ja. heeft hij. Hoe zit hij ervoor? Ja, dat is natuurlijk een hele vervelende ja. blessure. Uh, voor iemand die zo explosief werk moet, moet verrichten als Sybrun. Uh, dat is echt een maximale explosie in, in vier, vijf seconden. Ja, dan is natuurlijk elke, elke spierblessure die je hebt, is, is, echt, uh, is echt vervelend. En um, voor Sieben wordt dat, uh, dat, uh, dat kantje bord als dat al gaat lukken. Okay. Uh, ik ken hem goed genoeg om, uh, om te weten dat hij daar werkelijk alles, alles aan zal doen. En ook daar zetten we zetten we de maximale begeleiding op. Maar dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk geen, geen goed scenario, zo'n blessure ervoor. Het enige wat we daar kunnen we doen is hem ongelooflijk te wensen. Ja, um, daarover gesproken, het bobsleden. De tweemansbob moet zich officieel nog plaatsen. De internationale norm is gehaald, maar nog niet de jullie norm van NOC en NSF. Um, overweeg je hem toch in te schrijven in die tweemansbob, ook al haalt hij de norm niet? Nou, dat is een, een afweging die ligt voor. Dat hebben we met Bob, uh, de vecht van uh, de Nederlandse ski-vereniging uh, uitgebreid besproken... Um, we hebben daar normaal gesproken de afweging dat als iemand uh, nog een andere startplek heeft dan degene waar hij zich uh, volgens onze normen voor geplaatst heeft. Dan overwegen we dat altijd en dan overleggen dat met de coaches. Je ja. kan je heel goed voorstellen dat zo'n start um, enorm helpt om beter voorbereid te zijn met de viermansbop. Uh, uh, uh, zodat ze gewoon toch een aantal extra afdalingen hebben, met name Edwin. Dus dat, dat is een overweging die we maken um, uh, en die maken we uh, op tijd om uh, voor de jongens om te, om te starten. Ja, maar dat betekent dus dat je, ja dat lijkt me wel bijna logisch dat je die laat starten... want het is heel belangrijk om die baan te leren kennen om zo vaak mogelijk naar beneden te gaan. Ja, maar dat is ook precies de afweging die wij met elkaar moeten maken. Hm. Uh, als dat sporttechnisch echt iemand helpt met, uh, met ja. zijn kansen op zijn hoofdnummer... Dan, uh, dan zullen wij dat altijd uh, positief ja. beslissen. En meneer beslis je erover? Nou, dat, ik denk dat dat uh, als, het, uh, zeg maar als de definitieve plaatsing... Uh, volgende week is er nog één World Cup. Ja. Dat is de laatste. En uh, wat mij betreft is het meteen die maandag daarna bekend. Zeg, uh, je bent op de terugweg van je, je laatste reis... voordat uh, Sochi echt in het zicht komt. Heb je nog grote zorgen tot Sochi? Nou goed, zorgen vind ik een zwaar woord, maar het is natuurlijk... Oké, okay, wat zijn je belangrijkste aandachtspunten nog? Dat is dat we geen, niet, niemand van de kanshebbers verliezen. Dus juist de zaken die we net besproken hebben, ja. zoals uh, blessures, virussen... Um, maar ook het optimale aanreisschema, zorgen dat uh, het straks voor de sporters als ze aankomt dat alles klaar is. Nou, dat is voor ons nog even vier dagen lang. Uh, als wij uh, voor de ploeg uitreizen naar het dorp toe is dat spijkerhard werken... Um, kijk, je wint nu geen nieuwe medailles meer. Uh, er, kom, er komt niks nieuws meer bij. Dus dat wat we hebben, dat is een prachtige ploeg. Uh, en daarvoor moeten we zorgen dat iedereen heel blijft... en dat het straks in Sochi uh, klopt. Ja, dat is elke dag uh, alert zijn. Ja, en wanneer ben jij al in, uh, in Rusland? Ik reis met mijn uh, kernteam reis ik 26 januari... en dan mogen wij de 27ste het dorp in... om uh, in, in vier dagen dan een dorp klaar te maken voor de equipe. Het schiet op sowieso. Hartstikke goed. Veel succes. Dankjewel Maurits Hendricks. Dankjewel. Bye. Nummer 2. Ja, het is echt zo ronde. Je weet niet echt hoe je ervoor staat naar, je, naar de wind te breken. Drie weken eigenlijk niet zoveel op golfgebied gedaan. Dat was ook nodig. Ja, het gebeurt niet vaak. Een albatros in het golf. Go in hole for an albatros. Go in. Het spel is nog niet helemaal hoe ik het hebben wil hoor. Het was echt nog wel een beetje rusty. Maar als je toch derde weet te worden in een heel sterk veld zonder dat ik heel goed heb gespeeld. Dan uh, hoop ik dat het volgende week goed voelt en uh, dan komt het allemaal goed. Ja, Joost Luiten is uh, goed begonnen aan 2014. In Durban, in Zuid-Afrika, werd hij in een zeer sterk bezet toernooi derde. En uh, lang had hij zelfs uitzicht op de winst daar in Zuid-Afrika. Over zijn prestatie en de gevolgen daarvan voor de golfsport in Nederland... praten we met Jan Kees van der Velden. Hij is hoofdredacteur van Golfers Magazine en het Golfjournaal. Goedenavond. Hallo. Uh, sterk begin van Luijten. Uh, ben je daar nog door verrast als kenner? Nee, niet. Nee? Uh, vorig jaar was het al duidelijk dat hij... Uh, een paar treden hoger is, geklommen uh, in alle opzichten. Um, en zijn spel is zo allround geworden dat, uh, dat niets meer, meer verrast op dit moment van jou sluiten. Net, uh, is het is mijn, mijn, mijn, mijn indruk is een beetje dat hij los is sinds die winst op de KLM Open. Ja, dat klopt. Hij heeft gewoon heel veel vertrouwen in de dingen waar hij in gewerkt heeft met zijn coaches. En wat mij vooral op is gevallen de laatste maanden eigenlijk is hoe goed zijn korte spel is geworden. Ook als hij een keer uh, een bal mist in de buurt van de Green, in de buurt van de vlag. Dus dan krijgt hij hem toch vlakbij, weet hij zijn part te redden, hij houdt veel put van 2 en 3 meter. En dat waren allemaal dingen die anderhalf jaar geleden niet het geval uh, zo waren. Dus ja, stel dat ik al zei, hij is allround geworden ja. en dat uh, vertaalt zich in goede resultaten. De details op de Green, die zijn verbeterd. Ja, absoluut. Je wint of je verliest toernooien met je korte spel. Zeker op topniveau. En ja. van Joost was het misschien twee-, drie-sterren kwaliteit. Het is nu vier-sterren. En het is nu zaak om het misschien dan nog, nog scherper te krijgen. Hoogtepunt, uh, in Durban was natuurlijk die Albatros. is een prachtige vogel, maar voor de niet-golfers, legt u eens uit, wat is dat precies? Ja, nou op een lange hol, een par vijf, waar het gemiddelde aantal slagen dus vijf is, uh, holde die uit vanaf de fairway naar een goede afslag. Zijn tweede slag in de, ging in de hol van ongeveer 225, 226 meter. zit een beetje geluk bij, maar het geeft gewoon ook aan dat hij de bal heel erg goed slaat. Dat, en dat gebeurt niet vaak, hè, in Albert staan? Nee, ik geloof voor het seizoen één keer op de Europese Tour. Dus het zijn inderdaad zeldzame vogels. <laughs> uh, en het gebeurt ook maar zelden op het hoogste niveau. Joost Luiten staat uh, sinds december uh, van vorig jaar in de top 50 van de wereld. Wat betekent dat voor een golfer? Top 50 is een soort walhalla. Ja? Als, je, als je daarin staat, dan uh, mag je in principe de vier Grand Slam toernooien spelen. Net als tennis het golf vier grote kampioenschappen. En daaronder heb je nog een, een serie die de World Gold Championships heet. Dat zijn er ook vier. Ja, als je die achternooi mag spelen... en dat zijn uh, prijzenpotten van tussen de 5 en de 8 uh, miljoen dollar... Uh, heel veel punten voor de wereldranglijst... Ja, dan is het eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Als je daarin zit, kan je alleen maar beter worden als je goed presteert. Daarbij komen is dus ontzettend moeilijk. In dit geval is naar de top komen moeilijker misschien dan er te blijven. Ja, erin blijven is op zichzelf. Dat klinkt misschien raar... Dat is inderdaad wat gemakkelijker dan erin te komen. Ja, ja. Uh, nou wil Luiter, dat heeft hij wel eens gezegd al uh, een paar keer... meedoen natuurlijk aan de Ryder Cup, zeer prestigieus. Amerika, Europa, september wordt dat gespeeld in Glen Eagles. Maakt die kans om in die Ryder Cup ploeg van Europa mee te doen? Jazeker, ik, ik schat zijn kans hoger in dan 50%, Het is ja? tussen de 60-70%. Hoe hij werkt zoiets? Hij zal dan wel twee, één of twee toernooien moeten winnen dit jaar. Dat, dat, want je hebt zoveel punten nodig om je te kwalificeren... Uh, en, het, en de concurrentie sterk. Er zijn wel 20, 25 kandidaten voor een team... waarin maar 12 spelers uh, opgesteld kunnen worden. Ja, uh, maar je moet echt toernooien winnen. Dat is belangrijk. Ja, je moet punten halen. Ja, dus dat wil zeggen of prijzen gelden... Tweede plaatsen, of, derde uh, plaatsen tellen niet. Nou ja, of je moet er een heleboel halen natuurlijk. Maar een overwinning, ja. dat geef je zoveel punten... dat uh, dan, dan schiet je behoorlijk op. Zeg, uh, de overwinning van, van Luiten in, uh, op de KLM Open... en nu weer zo'n derde plaats... is er al een beetje sprake van een Luiten-effect? Heeft het uh, goede presteren van Luiten... Goeie gevolgen voor het Nederlandse golf? Ja, je merkt dan je alles dat deze man een, een uitstraling heeft... Die, uh, die veel mensen aanspreekt. Ook niet golfers beginnen erover tegen mij van... joh, die luiter is wel erg goed. Uh, en je hoort kleine jongetjes praten... ik wil ook zo goed worden als ik luiten. Dat geeft gewoon... Een, een bus, dat geeft gewoon een ring in zo'n golfwereld. En dat, uh, dat merk je aan alle kanten dat dat de sport alleen maar goed doet. En uh, Luin, Luijten, het gaat nu over hem. Maar hoe is het met de rest? Zit er ook uh, een, een brede groep onder al? Maar er wordt hard aan gewerkt... Uh, door de Nederlandse Golf Federatie. al een jaar of 6-7. En Luiten is daar een product van. En bij de vrouw een Davy Claire Schrevel en een Christel Bouillon. Mm -hmm. uh, we hebben nu Daan Huizing als groot talent. Die, die speelt uh, volgende week net als Joost Luiten in Abu Dhabi. Sterk bezet toernooi ook van de Europese Tour. Ja, daarachter zit bij de mannen nog niet echt veel. Daar zal nog wel wat uh, moeten gebeuren. Maar als ik naar de amateurs kijk, die jongens spelen tussen de 16 en de 20 jaar dan zie ik toch wel een talent of drie, vier die over een paar jaar... toch ook wel op het niveau van minstens huizing en misschien wel luiten kunnen komen. Ook wel belangrijk, denk ik, in het aantrekkelijk uh, maken van de sport... is dat het olympisch is in Rio de Janeiro. Uh, maakt dat iets uit? Is het, is het, leeft dat onder de golfers? Uh, de, ja, <laughs> veel mensen zeiden van... we hebben al vier grote kampioenschappen... heeft golf de Olympische Spelen wel nodig, mm -hmm. maar nu het zo is... Het lijkt in ieder geval dat het voor heel veel spelers toch een droom is om op dat niveau uit te komen. En je merkt dan ook in allerlei landen dat de belangstelling voor de sport heel groot geworden is. En dat er veel wordt gedaan om, om goede golfers te kweken. Zo zie je het in China waar ze Greg Norman, de grote speler uit de jaren 80 of 90, als een adviseur hebben aangenomen. En je merkt het ook aan een, aan een luiten en aan een huizing dat ze zeggen, ja Rio 2016, dat is ook wel een doel voor ons. Daar willen we ook bij zijn. We zijn benieuwd. Jan Kees van der Velde over het succes van Joost Luiten en de spin-off daarvan. Bedankt. Higher than the sun. We gaan door met onze top 5. We zijn namelijk aanbeland al bij... Nummer 1. Hier komt Jan Blokhuis aan. Die gaat in ieder geval de 10 kilometer winnen. Maar dan moet hij nog wachten wat Koeverwijkers dus gaat doen. Iedereen wist die aan het afzien is... in deze laatste ronde van de 5 kilometer. Onderweg naar haar derde Europese titel allround. 13.07.22 oh, oh. voor Jan Blokhuizen en hier komt Koen Verwijn. Onderweg naar haar derde Europese titel allround. Na 2008 in Kolomna, 2013 vorig jaar in Ereveen... gaat zij op gelijke hoogte komen met Atje Keulen-Deelstraat. De klok gaat naar 4 naar 5 en met oh. 13.13.45 verliest hij te veel inderdaad. Jan Blokhuizen weet het, Jan Blokhuizen heeft uh, de grote prijs te pakken. De grote prijs te pakken waar hij zo lang op moest wachten. Ja, de Europese kampioenschappen Allround Schaatsen werden dus een Nederlands feestje. En dat wisten we eigenlijk van tevoren wel. Buspen de vrouwen Blokhuizen bij de mannen eigenlijk best saai. Zo op het eerste oog. Want vooraf werden beide ook al getipt als de winnaars. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond. Goeiena was het ook saai? Nee, was het niet, vond nee. ik. Uh, tenminste, als het ging om die, uh, om die overwinningen. Uit, uh, uiteindelijk was dat zeker niet, uh, niet saai. Als je bedenkt dat Irene Wust uh, bijna een barrecord rijdt op de 3 kilometer. Uh, op de 1500 meter kampioenschapsrecord uh, heeft gereden. Uh, dat ze een puntenaantal heeft gereden uh, waar ze de laatste jaren niet aan kwam in, uh, in Hamer. Uh, Jan Blokhuizen rijdt een puntenaantal waar Sven Kramer niet aan kwam. Vorig jaar bij de WK Allround en uh, vier jaar geleden bij het EKO round Allround... In dezelfde baan in Hamer. Nee, dan was het zeker mm. geen zuid -Ternooi. En zeker die laatste rit op de 10 kilometer... tussen Blokhuizen en Koen Verweij. was gewoon een hele mooie strijd... Uh, die echt pas beslist was op het moment dat Koen Verweij over de streep kwam. Want die kwam nog heel snel terug in die laatste twee ronden... en komt uiteindelijk uh, ja, 55.000ste van een punt... maar tekort om... Uh, om uh, ja, de Europese titel van, de, van Jan Blokhuizen af te pakken. Dus nee, het was zeker wel een spannend toernooi. Saai was het allerminst, ik hoor het al. Um, en ik heb het natuurlijk ook gezien. Maar uh, even beginnen bij het begin. Wie heeft je het meest verrast dit weekend? Uh, nou, toch eigenlijk wel Koen wij dan misschien. Want ja? Blokhuizen was... Uh, uh, de grote favoriet op basis van het feit dat hij als allrounder beter uit de bus bleek leek te komen. wij al twee jaar lang geen, geen 10 kilometer gereden. En als je dan ziet hoe hij knokt op die 10 kilometer, en dus maar net, net, net tekort komt... dan is hij wel, dat, dat vond ik wel verrassend. Ik had hem, ik had hem niet ja. zo hoog ingeschat op die 10 kilometer. Maar goed, aan de andere kant, Blokhuizen, wat ik ook in het verslag zei... sinds 2008, uh, sinds die wereldkampioen werd bij de junioren... eigenlijk geen grote internationale prijs, of eigenlijk, dat had hij gewoon niet... Uh, geen internationale prijs uh, meer behaald. Zelfs geen afstand gewonnen op een EK of WKO-round. En dat heeft hij nu wel gedaan, twee afstanden zelfs. En dus ook een, een, een grote prijs. En ja, wat dat betreft merkt u wel een verschil natuurlijk in blijdschap tussen Jan Blokhuizen bij de mannen en Irene Wust bij de ja, vrouwen. Nou, laten we doorgaan even met Jan Blokhuizen dan. Want ja, wat is die prijs waard, die grote prijs waard, als Sven Kramer niet meedoet? Tuurlijk, uh, Kramer was er niet, uh, Skobrev was er niet... Yuskov meldde zich ziek af. Uh, uh, tuurlijk, die zijn er allemaal niet. En het is een Olympisch seizoen. Maar het is wel dus de eerste keer dat hij een prijs behaalt. En uh, dat zal hem toch ongetwijfeld een boost geven in de richting van de Olympische Spelen van Sochi. Mm -hmm. uh, minder dan vier weken inmiddels voordat daar de vijf kilometer wordt verreden. Dat is zijn individuele afstand. Helemaal aan het einde van het toernooi rijdt hij de ploegenachtervolging. Dit is echt wel een belangrijk moment. Want hij weet nu eindelijk weer hoe het aanvoelt om te winnen. Dat is echt een tijd geleden dat hij, uh, dat, hij dat gevoel had. En nu heeft hij eindelijk weer eens een keer gewonnen. Natuurlijk, Kramer was er niet. Maar wat ik net al zei, hij reed wel een puntenaantal. Ja, dat beter is... dat. Ja, dat Kramer er reed vorig jaar. Natuurlijk, het is een beetje appels-peren vergelijken... want de omstandigheden zijn altijd anders, et cetera. Maar goed, uh, dat zijn wel de feiten. Dus dat wil ook maar gewoon zeggen... Dat, dat hij vier goede afstanden heeft gereden qua tijden. En dat het niveau dus toch best wel hoog was... Ja, tuurlijk wel. Alleen, uh, ja, er deden ook een heleboel rijders mee... waarvan je denkt, ja, ja, ja, dat is geen reclame voor het, uh, voor het allrounder. Je ziet, dat is ook alweer duidelijk geworden... dat het allrounder een Nederlandse aangelegenheid is. Bukku wordt derde. Swings was absoluut nog niet top, wordt vierde. Pedersen wordt dan uiteindelijk vijfde. Uh, maar ja, echte goede Allrounders zijn er ja. buiten die namen die ik noemde... en de Nederlanders zijn er eigenlijk nauwelijks. En geldt dat dan ook voor de vrouwen? Is zeker, de is in zekere zin ook wel, wel een beetje, ja. Nou ja, je ziet dat uh, Irene Wius met kop en schouders uh, erbovenuit streekt. Die ging al met 20 seconden voorsprong op de nummer 2 van dat moment. Kokova ging ze de laatste afstand in. Nou ja, dat zegt ook al genoeg. Nauta, ook een van de verrassingen trouwens. Die moet ik wel even toevoegen aan uh, de vorige vraag van jou. Van wat was een verrassing van ja. het toernooi. Want dat is Nauta natuurlijk ook. Uh, wordt tweede bij haar debuut. Uh, is een goede allroundster. Nou ja, Sablikova... Ja liet toch al veel liggen op de 500 meter. De 3 kilometer viel ook een beetje tegen, maar de 5 kilometer daarentegen... dat was wel weer goed met 6, en, uh, en de overwinning. Dus ook daar zie je dat. Kijk, het zegt al genoeg dat uh, hè, bij het EK round het EK is eigenlijk een kwalificatiewedstrijd voor het WK round Zo kun je dat zien. Maar het zegt al genoeg dat de top 14 en de top 18 van uh, respectievelijk de vrouwen en de mannen een plek verdient voor zijn of haar land voor het WK Allround. Dat, ja, het WK Allround straks is straks een soort veredeld tweede EK aan het worden. Ja, en dat maakt ook wel de vraag relevant... hoe relevant dat EK Allround nog is natuurlijk. Ja, nou ja, het is wat, wat uh, vele schaatsers zeiden. Hè. Het is de, een tussenstop, een aanloop... na de Olympische Spelen van Sochi... Ja. En uh, ja, je kunt je afvragen of het uh, zeker in een Olympisch seizoen nog wel handig is om zo'n toernooi uh, te rijden. Misschien moet je er in de toekomst naartoe om te zeggen van nou in een Olympisch seizoen doen we geen uh, allround toernooi. Hè. Doen we alleen in het uh -huh. na Olympisch seizoen bijvoorbeeld en dat tussenseizoen dat daarna volgt. Uh, dat soort discussies gingen dit weekend hier in Hamar ook alweer weer rond. En daar ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens. Want ja, er was ook heel veel publiek bijvoorbeeld hè? Nee, nee, je merkt ook inderdaad dat het bij de Nooren veel minder leefde. Er was ook, ook, maar dat heeft natuurlijk ook met de crisis te maken, et cetera. Dat er weinig Nederlanders maar waren, minder dan andere jaren. En ik kan me ook uit rijdersoogpunt wel voorstellen. Als jij, zoals bijvoorbeeld een paar Russen. Uh, specialist bent op de 1500 meter. Ja, waarom zou je dan in een Olympisch jaar gaan trainen op een 10 kilometer? Terwijl het een Olympisch jaar is. Hè? Daar gaat het straks mm -hmm. om dan. Uh, uh, en dat zag je dus ook bijvoorbeeld uh, bij het vrouwentoernooi. Waar Shikova zich onmiddellijk naar de 1500 meter. was ze trouwens uh, uh, zesde wet. Dus toch een beetje tegenviel. Maar waar ze zich daarna onmiddellijk afmelden voor die vijf kilometer. Nou, dat, dat soort dingen dat zegt wel genoeg. Ja. Um... Dus zo'n EK allround, nou goed, daar wordt aan getwijfeld. Uh, aan de andere kant, heb je misschien toch uh, dingen gezien dat je denkt... hé, hey, die ga ik in de gaten houden voor, uh, voor Sochi. Ben jij nog verrast door iemand die zich gekandideerd heeft... voor een medaille daar in uh, Rusland? Mm, nou, heel langzaam, maar zeker lijkt Swings toch wel wat beter... in, zijn, uh, in vorm te komen dan, uh, dan dat hij was in het voorseizoen. Uh, ja, Wüst... De manier waarop zij uh, vooral ook op de 3 kilometer uh, en de 1500 meter echt met kop en schouders erboven ja. is, is iedereen dan, En dan in de wetenschap dat zij, als het goed is... vanaf nu alleen nog maar weer beter gaat worden... Uh, in die laatste minder dan een maand. Maar goed, laten we het even afronden in die laatste maand richting Sortsje. Ja. ja, dan is dat echt, uh, wordt dat echt de vaandeldrager van het uh, van het, ja, als zij het goed is. Zij begint meer en meer een uh, fenomeen te worden. Hè? Ja, en het is echt heel knap eigenlijk. Hè, want, want wij doen er wel eens makkelijk over... van half oh, uur zal wel weer winnen. Maar als je nou bedenkt dat ze een jaar geleden echt begon zeg maar, met, uh, met die, die winning streak... om maar eens een, woord, een mooi Nederlands woord te gebruiken. Eerst op het EK Allround toen in Ereveen... daarna het WK Allround. Zeer overtuigend met vier individuele en nog eens een medaille op de ploeg en titel bij de WK afstanden. Drie titels in, de, in totaal en twee keer zilver. Nou ja, en dat, die lijn trekt ze dit seizoen al door. Fantastisch goed in vorm al bij, uh, aan het begin van het seizoen... Na een OKT waar niemand haar kon bijhouden... Uh, Olympisch kwalificatie ternooi, En nu ook zeker op die 1500 meter wat haar afstand moet worden. Dus nee, dat, uh, ja, dat, is, toch wel, uh, dat is toch wel heel indrukwekkend... hoe zij uh, eigenlijk al een jaar lang rondschaatst op de momenten uh, dat het moet. Jij zegt, die 1500 meter, dat moet haar afstand worden. Maar in deze vorm, en dan zegt ze dat, niet, dat ze nog niet eens op topvorm is, in topvorm is... Uh, uh, dan moet zij meer kunnen, toch? En dat... Ja, nee zij is ook een van de grote favorieten op de uh, drie kilometer. Want die won ze ook, dit, uh, dit toernooi. En de vijf kilometer, daar is ze kandidaat Niet zozeer titelkandidaat. En datzelfde geldt ook voor de duizend meter. Uh, ja, en op de ploegenachtervolging uh, is Nederland zeker een van de kanshebbers voor goud. Dus als As hè, verloopt, zoals het voor Wust dan... Uh, uh, wat, wat een droom zou zijn voor Wust, dan zit drie keer goud zitten gewoon in voor haar. Het is uh, nog vier weken, een dikke maand, tot Sochi... Wat doen die schaatsers nu? We hebben natuurlijk Kramer gezien samen met Bergsma. Het was niet samen, maar ze zitten allebei op Tenerife. Hoe gaan die schaatsers nu die laatste weken zich voorbereiden op Sochi? Trainen. En uh, iedereen uh, neemt een beetje zijn eigen plan. Zo gaat Wüsten bijvoorbeeld naar, uh, naar Insel toe. dus Zuid-Duitsland. Afzonderen, trainen, werken naar die piek. En dan uh, straks als de reis naar Sochi uh, eenmaal is, uh, is gedaan. Ja, dan uh, teperen zoals ze dat noemen. Ja. Dus vooral rust nemen en uh, nog een paar puntjes op de i zetten. Maar dan moet het zware werk gedaan zijn. En als het goed is ben je dan uh, in topvorm in die twee weken. Dat is natuurlijk ook nog wel heel lastig. Als je bijvoorbeeld zoals Irene Wüsters, uh, uh, vijf uh, of vier individuele rijdt, plus die ploegenachtervolging... maar dat is ook drie keer starten. Dus ze gaat misschien wel zeven keer in actie komen. Ja, en dat uitgesmeerd over twee weken. Je moet twee weken lang straks in topvorm zijn. Dus dat wordt nog een hele klus om dat, uh, ja. om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, die, die laatste puntjes op de i die zitten, uh, zitten eraan te komen. En voor de sprinters, uh, wacht nog even een reisje naar, uh, naar Japan. Hè, volgende week, weekersprint. En daarna mogen zij ook uh, ja. de laatste trainingen gaan doen. En, en daar doen de er ook alweer mee, hè? Die gaan nou dat doen gewoon. de broertjes Milder aan mee. En Margot Boer onder andere ook bij de vrouwen. Um, dus dat wordt ook, ook zeker een toernooi met de Nederlandse kanshebbers. En ook dat gaan we in de gaten houden. En daar zijn we bij te horen. Natuurlijk op Radio 1. Sebas, dankjewel. Sebastiaan okay. Timmerman hij gaat zich ook zo langzamerhand voorbereiden natuurlijk op Sochi. Over een maand is het zover. U hoort het einde van uh, langs de langslijn, Zo direct natuurlijk het journaal van 11 uur en daar met de op, op morgen... Vanavond weer gepresenteerd door John Jansen van Galen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij is terug uit Israël. Steeds meer Nederlandse bedrijven keren het land de rug toe. Tegen de zin van van der Staaij. Kijk, hier gaat iets mis. Kees van der Staaij over Israël en over het nieuwe politieke jaar. Dit is inspirerend. Dat gaat goed. Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Morgenavond tussen half negen en negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.